Open nu een spaarrekening bij ASM Bank en krijg 50 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl. 58 Nieuws, 8 uur. De Amerikaanse invallen in Venezuela zijn in strijd met het internationaal recht, zeggen VVD-leider Jessel Gus en Rob Jette van D66. Volgens Jessel Gus is het ook zorgelijk dat Amerika voorlopig het bestuur van het land op zich wil nemen. De gevolgen kunnen we nog niet overzien, zegt ze. Net als Jesús noemt ook Jette president Maduro een vrede dictator... maar zegt hij wat er nu is gebeurd is niet de manier. President Trump ging in zijn persconferentie ook in op de oliewinning in Venezuela. En hij zei dat het land Amerika van zijn olie heeft beroofd. We hebben de hele industrie daar opgebouwd, zei Trump, en zij pikten de olie. Daar gaan we nu iets aan doen. En ook Venezuela gaat daarvan mee profiteren, zei hij. De 19-jarige Mick uit Helmond is niet door een misdrijf omgekomen. Dat heeft de politie verklaard na identificatie van zijn lichaam. Dat werd vanmiddag in een kanaal in Helmond gevonden. Nu duidelijk is dat het om een ongeluk gaat, heeft de politie het onderzoek afgerond. Mick was sinds donderdagnacht zoek. En het is nagelbijten voor darter Gian van Veen. Straks om kwart over negen treft hij titelverdediger Luke Littler... in de finale van het WK Darts in Londen. Als het de Giant lukt om Littler te verslaan... wordt hij de derde Nederlandse wereldkampioen... na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Vanavond en vannacht geleidelijk weer meer winterse buien. In het binnenland komt sneeuw naar beneden en is het rond nul. In het westen valt natte sneeuw. Ook morgen gaan de buien door. Voor het hele land geldt code geel voor gladheid.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 Even schaften, even lunchen, even sparen. Nu bij Spar, een combi-deal, Een vers versbelegd broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Vanaf maandag win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Dankjewel dat je luistert. Dit is de Global Dance Chart op weg naar de nieuwe nummer 1 dance in de waarde. Radio 15, nummer 20. 20. and sharp. Doet hij al acht weken goede zaken in de Global Dancer 553 at With Your Love op 16 deze week. chart number En dan de superster zangeres Ray. Bij de Tonight Show vertelde ze of ze al een man heeft gevonden. Dankzij haar hit Where Is My Husband. Oh no, You know it's funny. I really thought this song would speed along the process rapidly, but in fact, no, it hasn't helped at all. Ray, de David Guetta en remix stijgt door naar 13 in the Global Dance Chart. Zaterdagavond van 2026. voor we de top 10 van de Global Dance induiken. Eerst het erepodium van vorige week. Number 3. Oscar McCoy en Khalid zakten naar nummer 3. Oh like... Number 2. Jonas Blue danst omhoog naar 2. Number 1. Disco Lines en Tinace 16 weken op 1. Report, no better, maar na nou 4 maanden op 1 zijn de Skerenboys van de troon gestoten en heeft de wereld een nieuwe nummer 1. En welke dat is, hoor je binnen een minuut of 20 in de snelste hitlijst ter wereld. De Global Dance met nu de Loud Luxury Remix van Taylor Swift. Omhoog naar nummer 10. I hit the cue button on the wrong player. It stopped the music. And I couldn't figure out. I was so drunk, so I couldn't figure out what I did. Oh my god, that was so embarrassing. For his newest hit, he's gelukkig welke the juiste knoppen gedrukt. Op 6 in the Global Dance Chart, Alesso and Destiny. 40 biggest dance hits on the planet and I am Sunny Federa on the Global Dance Chart number 5 on a body do you think Somebody else make me feel like it, though. Tap, tap, We better get together Nummer 2 Jonas Blue en Edge of Desire. Zaterdagavond, Radio 538. De Global Dance Chart met nu het moment van de waarheid. Wat is dit eerste weekend van 2026? Volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd... en RadioMonitor.com, de heetste dans op aarde. Afgelopen jaar verwijderde Spotify 75 miljoen tracks vanwege AI-spam. Eén daarvan was van een Engelse producer... die met AI zijn eigen stem had veranderd in die van een zangeres. Het ging keihard viraal en is uiteindelijk ingezongen door een echte vrouw. En die versie is de nieuwe nummer 1 dance in de moeder aarde. Bovenaan in de Global Dance Chart Haven en Iron. Nummer 1. Haven en I Run. Armin van Luren, Happy New Year. Hey, jij ook, Wessel. Beste wensen. Dankjewel. Hey, wat staat er voor jou op de agenda in 2026? Ik uh, krijg het uh, toch wel druk, ook begin van het jaar. Normaal doe ik altijd wat rustiger aan, maar er is een uh, festival in Thailand... Uh, midden januari, EDC... En ik ga ook nog even naar Singapore. En dan sta ik 7 februari op het festival van Charlotte Witte. Oh, leuk. En voor de korte termijn, wat heb je zo meteen in Dance Department? We hebben echt een hot mix deze week. Iemand die uh, momenteel keihard gaat, love Truck in de hot mix. Een nieuwe track van mezelf en alvast een vooruitblik op 2026. Dankjewel Armin. Yo, beste wensen nog. Jij ook. En tot zover de Global Dance de 538-samenstelling... Chartcom Research, productie Frank van Huissen. Mijn naam is Wessel van Diepel.